Oud-minister Els Borst heeft de Aletta Jacobsprijs ontvangen, de emancipatieprijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze wordt geprezen voor de manier waarop ze medisch-ethische kwesties in het publieke debat heeft gebracht. Borst is lid van D66 en was van 1994 tot 2002 minister van Volksgezondheid. In die periode werd onder meer de euthanasiewet aangenomen en werd stamcelonderzoek toegestaan.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt... met lokaal kans op een mistbank, minima rond het vriespunt... aan zee een graad of drie. Morgen veel bewolking, maar droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De eerste drie punten voor het Nederlandse voetbal zijn binnen... dankzij Twente, dat met 1-0 won van Schalke. Nu staan twee ploegen klaar. Eén in Alkmaar en één in Valencia... En dat is PSV. Ronald van der Geer zit daar. Ronald, ik ben heel benieuwd. Gezakt afgelopen zondag voor het tentamen in de Nederlandse competitie tegen Twente. En nu een examen tegen Valencia. Is de bokser aangeslagen? Het laatste er even niet Jack. Is de bokser aangeslagen? Ja, de bokser vertoont wel een, een aangeslagen indruk. En met name de trainer van, van PSV, Fred Rutte. Natuurlijk doet hij er alles aan om de vrolijke pias uit te hangen... en te zeggen dat het allemaal van hem afgekregen is... En dat de kater maar anderhalve dag heeft geduurd. En toen de focus, wat het zo prachtig wordt, er is gegaan op deze wedstrijd in Valencia. Maar dat de druk er dik en dik op zit en dat er treintjes hebben gevloeid, dat mogen duidelijk zijn. En ook consequenties. Die 6-2 nederlaag tegen Twente in eigen huis heeft in elk geval Wijnaldum zijn plekje gekost. En ook Wilfred Bauma is er vanavond niet bij. Aan de zijde van PSV, er werd al geopperd, zou Fred Rutte wat gecontroleerder gaan spelen. Oftewel met twee mensen in een wat defensieve rol op het middenveld. Hutchinson en Strootman, want die keert dan terug in het elftal. En Toyvonen ervoor. En zo precies gaat Fred Rutte spelen. Met achterin dan nog de wijziging dat de Rijk de plek inneemt van Wilfred Bouw. Maar Isaacson staat dus in de goal. Manolef Marcelo de Rijk Willems, want ook hij... Mag gewoon beginnen. De 17-jarige Linksberg en Erik Pieters nog gewoon na zijn blessure op de bank. Dan Hutchinson en Strootman dus als controleur. Stooifonen ervoor. En Labiat, Matafs en Mertens spelen in de voorhoede. En geen Germain Lens, Maar gewoon dus weer de jonge Labiat aan de aftrap voor PSV. Op de bank wel wat ervaring inmiddels. Jan Vennigor of Hesselink. Engela is daar. Bouma zit daar. Ja, en Pieters mag hier dus ook wel wat ervaren noemen. En het gekke is dat Fred Rutte gisteren tijdens de persconferentie nog zei. Dat ervaring misschien wel de doorslag zou kunnen geven. Nou, misschien dan in de loop van de wedstrijd. Spelen tegen Valencia dat uh, afgelopen weekend met 1-0 won van Granada. Daar kun je dan heerlijk naar hebben gekeken. Maar er zijn maar drie spelers die daar actief zijn. Vanavond ook actief in het elftal van uh, Valencia. Want de coach uh, Unai Emery uh, houdt er nogal van om uh, te roleren, om te wisselen. En laat dus eigenlijk uh, de meeste belangrijke mensen op de bank. Behalve dan Soldado de Spits die maar weer eens moet gaan scoren. De topscorer van uh, de club hij staat voorin, gesecundeerd door Jonas en Piatti en Pablo Hernandez op de flanken. De andere namen komen ongetwijfeld gedurende deze wedstrijd nog wel voorbij. PSV maakt zich klaar, Valencia maakt zich klaar. We kunnen dus zo meteen beginnen in dit stadion Mestalla, wat normaal gesproken bevolkt wordt door 55.000 mensen. Maar er zitten er nu 35.000 te kijken naar deze wedstrijd. We komen zo bij je terug. We gaan nu eerst naar uh, ook maar AZ en Udinese. Als ik aan Italiaans voetbal denk, denk je toch in eerste instantie aan Milan, aan Inter en Juventus. Maar dit Udinese, goedenavond Andy, heeft Goal een uh, goede ploeg. Ja, nummer 4 in de Serie A ja, en dan doe je het uh, gewoon goed. Uit het Zuid-Noordoosten uh, van Italië, Udine. En de wedstrijd is begonnen, 17 uh, seconden oud. En AZ kan gewoon spelen met Maarten Martens. Dat was nog een klein vraagteken, maar hij kan... Gelukkig spelen en dus speelt AZ in dezelfde opstelling als afgelopen zaterdag tegen Heracles toen er echt de eerste helft zo fantastisch gevoetbald werd. Overigens door beide ploegen, want uh, vaak heb je daar twee ploegen voor nodig. Hopen dat AZ dat ook vanavond op de grasmat kan neerleggen. Uh, Maarten Martens er dus uh, bij. Hij uh, heeft drie doelpunten dit jaar gescoord in de Europa League. Vijf in totaal is daarmee topscorer van dit team. En Josie Altidor heeft er vier dit jaar. En uh, staat in de spits. En Rasmus Elms, 100 honderdste officiële wedstrijd voor AZ, is deze wedstrijd tegen Udinese. Bij Udinese Antonio Floro Flores in de spits in plaats van Dinatale, de grote Dinatale. Die alweer wat op leeftijd is. En vooral voor de competitie uh, uh, zal worden gespaard en gehouden door de trainer Francesco Guidolin. bezit voor AZ via Elm. Speelt de bal op El Die komt de bal door. Maar bereikt Maher niet. De grote kleine Maher. Fantastische voetballer. Leuke voetballer om naar te kijken. Maar hij moet nu achter Asamoa aan. Omdat Asamoa de bal had. Een andere dan de hele bekende Assamoa. Uh, het schijnt wel familie te zijn, maar deze middenvelder heeft de bal uh, via een AZ-speler over de zijlijn gewerkt. En zo hebben we anderhalve minuut gespeeld in een zo goed als vol AFAS-stadion in Alkmaar bij de wedstrijd AZ-Oudinese stand 0-0. Ook nog steeds 0-0 neem ik aan uh, bij Valencia tegen PSV. Valencia, uh, de kampioen van Spanje als Real en Barcelona niet worden meegeteld, hè? Ja, dat is een kampioensplek in Spanje. De derde plaats, best of the rest. Daar staat Valencia nu. Daar stond het ook de afgelopen twee seizoenen. En dat is een waardevolle plek, want die geeft recht op het spelen van Champions League. Competitie dus belangrijker voor Valencia dan deze Europa League. Maar goed, een, een sterke selectie. En de wil om te winnen is er natuurlijk altijd. Bijna twee minuten bezig en het balbezit met name nog voor Valencia. En nu voor het eerste aanval van PSV met balbezit voor Mertens. Halverwege de helft van de Spanjaarden. Mertens ziet dat Willems mee op. Komt richting de... Achterlijn, de sliding is er van Baragan. En het is geen corner, hoewel Willems daar anders over denkt. Want via de linkervleugelverdediger van PSC gaat de bal over de achterlijn. En Diego Alves, de Braziliaanse keeper, 26 jaar oud van Valencia, gaat een doeltrap nemen. Overigens over dit Valencia natuurlijk ook het verhaal van de wiel. staat in de Spaanse kranten te lezen dat Valencia nog één keer gaat praten met Ajax. Dat het gat 2 miljoen is. En als dat niet gedicht wordt, dan verlegt men wellicht de aandacht naar de Franse rechtsback van Lille. En dat is dan de volgende kandidaat die hier eventueel een plekje kan bemachtigen. Van de Wiel staat nog bovenaan het lijstje voor alsnog. Balbezit voor Valencia wordt bij het eigen strafschroepgebied opgesloten door PSV. En dat sorteert effect, want er gaat een lange bal richting Piatti. Een van de aanvallers, maar onderschept door Toivonen. De rijkt dan terug naar Isaacson. Lange haal van de zweet komt terecht. Vlak voor het strafschopgebied van Valencia. Maar dan heeft Matas geduwd. En dan kan er dus een vrije trap komen voor Valencia te nemen door Diego Alves. De eerste aanval van PSV hebben we dus gehad na ongeveer... Drie minuten bij 0-0 stand. Oerdinezen is één even gevaarlijk geweest met een schot van Asamoah dat net langs het doel van Esteban ging. En AZ begint een beetje onrustig, een beetje zenuwachtig. En dit is gelukkig voor AZ buitenspel. Als Flora Flores alleen op de keeper af kan gaan. Maar de paas vanaf de linkerkant van de Colombiaan, donkere Colombiaan. Uh, uh, Armero uh, was wel goed, maar hij stond buitenspel en hij is Floro Flores. Balbezit voor AZ dat 4-3-3 speelt, zoals uh, gewoonlijk. Oudineze uh, speelt uh, 3-5-2 uh, als uh, uh, tactische opstelling. En Maher heeft de bal gegeven aan Elm. Elm zoekt aan de rechterkant naar uh, Berens. Berens komt voor zijn man, maar zijn man is een kop groter en die kan de bal wegkoppen. En dan kan Oudineze dus weer overnemen... Doet dat van achteruit met grote mensen die daar staan. Want het zijn beren van verdedigers. Het catenaccio is natuurlijk geen, niet voor niets een Italiaanse uitdrukking. Alhoewel deze ploeg ook wel van aanvallen houdt. Dat is uh, duidelijk. De nummer 4 van de Serie A. Ja. Di Natale, de grote spits. Het, uh, het wonderkind al jaren in Italië. Maar het kind is uh, oudere meneer geworden. En dus staat hij er nu naast. En uh, kan hij zijn doelpunten volgens nog niet scoren. Maar zoals ons beloofd, volgende week in Udine zal hij er uh, hoogstwaarschijnlijk wel bij zijn in de uh, basis. Nu is de bal weer over de zijlijn gegaan. Hij bevindt zich nu een beetje op het middenveld. 4,5 minuut gespeeld. 0-0. Parejo heeft de eerste corner voor Valencia genomen. Dat na vijf minuten, nog altijd op 0-0, staat tegen PSV. Voorzet vanaf de rechterkant komt niet helemaal weg, maar wel voldoende. Om er ook van Valencia te dwingen terug te spelen naar de achterste lijn. Waar Mathieu de bal het strafschopgebied in speelt. Wordt hij aangenomen aan de rechterkant door Victor Ruiz. Ruiz dan weer terug naar Mathieu, de Fransman. En die geeft een slechte voorzet. Timothy de Rijk neemt aan in zijn eigen strafschopgebied. En vervolgens moet er uitverdedigd worden via Manolev. Niet goed, Valencia. Neemt weer over. Dan neemt PSC over. Interventie van Strootman, Hutchinson, en Marcelo, Willems en Strootman. En uiteindelijk bij Mertens. Aan de linkerkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Loopt zich vast op Baragan. Via hem gaat de bal over de zijlijn. Applaus van Emmerie, de coach van Valencia. Voor deze ingreep van zijn verdediger. En Jetro Willems gaat ingooien. medetje of 3-4 over de middenlijn. Doet dat naar Strootman? Doet dat wat onhandig? Daar zit wederom een speler van Valencia tussen. Dat is Parejo bal over de zijlijn via hem en dan mag Willems weer gaan ingooien. De Rijk komt zich melden. Dat is mooi, want dan trekt hij een gat voor Marcelo. Neem Hutchinson, die de bal aanneemt op het middenveld, dan wel even moet wegdraaien van een tegenstander. De Rijk aangespeeld. Speelt de bal de diepte in, maar Mertens staat stil. Mataf staat stil. En dan is het eindstation Diego Alves, de keeper van Valencia. Het is nog altijd 0-0 in Spanje. De eerste echte aanval van AZ via Paulsen aan de linkerkant. Paulsen richting de achterlijn, maar krijgt de bal niet voor het doel. En houdt wel balbezit aan die linkerkant. Paulsen, heerlijke voetballer. De bek, goede voorzet. Maar iets te scherp voor Altidoor. En ook Berens kan er niet bij. En dan rolt de bal aan de rechterkant van het veld. Over de zijlijn, een meter of vijf. Bij de cornervlag vandaan. En mag Oudinezen gaan gooien. A.Z. Oudinezen. 0-0 de stand. Balbezit dus voor de Italianen, de Nero. De Nero Bianchi, de zwart-witten uit Italië zoals de bijnaam is. En zo mooi staat het dan in de UEFA-gids, de bijnaam van AZ. Het is de Cheesehead, de kaaskoppen. Bal zit bij de cornervlag, de bal blijft tegen de cornervlag aanliggen. En ja, dan moet je hem maar snel over de zijlijn schieten, denkt de verdediger Domizzi. En die krijgt meteen een vermaning, omdat hij loopt te zeuren tegen de grensrechter. Maar de inworp is voor AZ, ter hoogte van de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Inworp van Dirk Marcellus. Hij zoekt iemand die vrij is. Dat is Berens. Krijgt hem terug, Marcellus. En geeft hem weer aan Berens. Berens op de punt van het strafschopgebied. Nu in balbezit naar Marcellus. Marcellus moet eventueel met de voorzet komen. Probeert het ook. Maar schiet tegen zijn tegenstander op. Mag het dan misschien nog een keer gaan proberen. Als hij er langs komt. Maar hij komt er niet langs. Want er wordt goed mee verdedigd. Door uh, uh, Armero. En Armero speelt de bal dan hard naar voren. Naar Floro Flores. Floro Flores uh, wel op eigen helft. Raakt de bal al meteen weer tijd. Gaat de bal naar Paulsen. Overdoekje van het publiek. Allemaal weer opgekomen om dit AZ aan het werk te zien. De koploper in de Nederlandse competitie. Balbezit dus voor AZ via Elm en Elthidoor. Even kijken wat de Elm gaat doen, want die gaat uithalen. Op de vuist en de rebound komt net niet bij Berens terecht. Dat is jammer, de eerste mogelijkheid voor AZ was daar. Het blijft 0-0. Het is ook nog altijd 0-0 bij Valencia PSV. Conclusie na een minuut of acht is dat PSV in elk geval agressief aan de wedstrijd begonnen is. Probeert Valencia af te jagen. Probeert ook duels te winnen waar Valencia niet uit kan blijven. Nu wel een aardige bal zegt naar de rechterkant. Lage voorzet weggehaald door Marcelo. Met verenigde krachten komt PSV er dan uit. Die voorzet was van Parejo. Nu zoeken direct via een paar schijven naar Matafs. Maar die bal is te hard. Centrale verdedigers Costa en Ruiz in de middencirkel zijn de Sloveen de baas. Die dan... Dan vervolgens ook weer gaat jagen. Nee, het is zeker geen slappe hap van de PSV. Er moet natuurlijk ook wel wat getoond worden. Naar alles wat er gebeurd is in Eindhoven deze week. Daar waar het vertrouwen in Fred Rutte wel dan wel niet werd uitgesproken. Eigenlijk eerder niet dan wel. Maar het is een beetje een gedoogconstructie. constructie. Men moet verder met deze trainer. Het is nog altijd 0-0 met balbezit voor Valencia. Prettige positie voor een vrije trap voor AZ na een hensbal van Asamoah en uh, Maarten Martens staat erbij en ook Rasmus El, maar als ik kijk naar het linkerbeen van Maarten Martens, de bal ligt vanuit de keeper gezien een metertje of 8 9 buiten strafschopgebied aan de linkerkant. Dus is het voor een linksbenige speler makkelijk om die bal langs de muur te krullen of je moet Messi heten. Maar ja, dat is Maarten Martens net niet. En ook Elm is dat niet. Alhoewel die er af en toe uh, op lijkt met vrije trappen. Maarten Martens staat er klaar voor. Maar ook Elm staat om eventueel die bal te gaan nemen. Een uh, muurtje met een man erin. Berends van AZ. Elm neemt de aanloop en die schiet de bal in de muur. Ja, ik denk toch dat je zo'n bal aan uh, Martens over moet laten. Terwijl de man in de muur neergaat. Uh, dat is uh, de Colombiaan Armero. Die hard geraakt is op het hoofd. En uh, naar de grond uh, uh, ging. En kreeg de bal ook inderdaad flink tegen de slaap. En dan, eh, als, zeker als het elm is die zo'n bal schiet, dan heb je een eh, probleem. Het levert wel een hoekschop op voor AZ. Maar eerst zijn er hulptroepen voor onze grote vriend eh, Armero. Die moet opgelapt worden. En dus wachten we nog even met de hoekschop. 0-0 no, no, is het in Valencia bij Valencia PSV. Na een minuut of tien bent het een discutabel moment. Maar scheidsrechter Graaf is PSV gunstig gezind nu opletten. Want hier is Barakan met de voorzet die aan iedereen voorbij gaat vanaf de rechterkant. Valencia wordt wat sterker. Nou ja, niet helemaal aan iedereen voorbij. Want de Rijk raakt de bal nog aan. En een corner voor Valencia aanstaande. Dat is al de tweede die de Spanjaarden mogen nemen. Nu vanaf de linkerkant. Maar een bal die in het grasopgebied werd gespeeld. Richting spits Soldado. Verdedigd door de Rijk. Natuurlijk ging de spits naar de grond. Maar de scheidsrechter zei, nee, de Rijk speelt de bal. En dus geen penalty. Valencia wordt wat sterker. Nu een actie aan de linkerkant. bal wordt bij de tweede paal gelegd en binnengekopt. Ja, hij zit erin voor Valencia. Het is 1-0. Het uh, Komt allemaal voort uit de korte corner vanaf de linkerkant. En de man die uh, de goal scoort is Victor Ruiz. De meegekomen centrale verdediger. Hij kopt de bal binnen bij de tweede paal. En dan staan er toch een paar van PSV niet helemaal in uh, positie. Want dit was toch te voorkomen geweest. Ook Isaacson staat niet helemaal goed. De actie is natuurlijk aardig aan uh, de linkerkant van het strafschopgebied. Uh, Want het begint bij die uh, korte corner. Dan wordt uh, Hutchinson uitgespeeld eigenlijk bij de achterlijn. Wordt de bal bij de tweede paal neergelegd. En dan komt die centrale verdediger. Victor Ruiz. Gewoon boven zijn directe bewaker Marcelo uit. En zo is het 1-0 voor Valencia. En krijgt PSV hier dus een dikke tik te verwerken. Al vroeg in de wedstrijd. Bal zit voor AZ. Hij heeft er zin in gekregen na een wat wankele opening. Waarbij er wat zenuwen leken te zijn bij de ploeg van Gertjan van Beek. Maar daarna is de weg richting een doel. Van Handanovic, de Sloveense keeper. ...van Udinese gevonden, nog niet succesvol. Het staat nog altijd 0-0 na 11,5 minuten spelen. AZ in de aanval met Nick Viergever. Speelt de bal in de voeten, wilde hij van Altidoor. Maar dat lukt niet, omdat daar goed verdedigd, mee verdedigd werd door Pacienza. En dan wordt meteen in de diepte Floro Floris gezocht. Maar die wordt opgevangen... Door uh, Mooijzander. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden: wel door AZ. Omdat uh, de bal door Flora Flores het laatst geraakt is. Uh, Inworp van Paulsen heeft hij uh, genomen. Ja, men uh, vroeg zich af bij Oudinese was die bal niet voor ons. Nee, dat was hij niet. Zegt de scheidsrechter. En dus gaat het spel verder met balbezit voor Esteban. De keeper van AZ. Speelt de bal in de voeten, maar moeizaam. Van uh, Mooijzander. En dan moet Mooijzander het samen met Ellen maar oplossen. Gaat de bal naar Marcellus. Marcellus balletje naar Maher. Maher raakt de bal wel, maar de bal gaat over de zij. Ronald van de Geer. Het is 2-0. Het begint bij Barakand, die rechterverdediger die met enige regelmaat mee opkomt. Nu twee mensen van PSV het bos instuurt, dan een voorzet geeft. Die lijkt dan toch door iedereen van PSV wel weg te werken. Of ja, daar moet men op reageren. Maar dat gebeurt niet. En nu moet ik heel even kijken wie uiteindelijk nu het doelpunt maakt voor uh, Valencia, want het gebeurt te ver van mij af. En helaas heeft de, de Spaanse regie mij geen monitor uh, gegeven. Maar het doelpunt wordt dus gemaakt op die paas van, uh, van Baragan, Die rechtervleugelverdediger draait weg bij Hutchinson. Geeft dan een lage voorzet op het 5 meter gebied. En dan wordt hij uh, aangeraakt. En dan uh, moet ik het antwoord uh, schuldig blijven wie de goal maakt. Dat hoort u zo meteen wel van mij. Maar in een korte tijd het is uh, Soldado die een uh, doelpunt maakt. Hij is degene die goed reageert op de voorzet van Baragan. Daar waar de PSV'ers dat dus niet doen. Hij tikt vanaf het 5. 5 meter gebied de bal achter Isaacson, die ook stokstijf op zijn lijn staat. 2-0 is het voor Valencia en we spelen pas 13 minuten. Dan moet AZ het maar doen, 0-0 de stand. AZ beter, uh, krijgt uh, mogelijkheden, nog geen echte kansen. Wel wat goede voorzetten vanaf de zijkanten. En die moeten dan maar net uh, goed vallen, is nog niet gebeurd. Maar wel een vrije trap weer voor AZ. De bal ligt daar uh, toch wel een meter of 30, 35 van het doel van keeper Handanovic. En dus uh, gaat daar wel Elm voor staan. Die maakt het niet uit of het nou 20, 30 of 35 meter is. Hij kan ze er van die afstand inschieten. Een driemans muur van Odinese. moet naar achteren van de scheidsrechter die we nog niet genoemd hebben. David Fernandez uh, Borbalan, een uh, Spanjaard, niet echt ervaren scheidsrechter, maar hij doet het uh, volgens nog goed. Elm met de aanloop. De bal ligt dus ver, maar hij kan dat. Daar komt de vrije trap. Gaat hard en door de muur. En dan is het maar goed dat Handanovic goed oplet. Want met een duik in de hoek kan hij de bal tegenhouden. Maar AZ doet het lekker in die beginfase. Af en toe wat zenuwen met wat verkeerde pases. Maar men heeft het heft aardig in handen. Moet alleen uitkijken dat, dat ze niet in slaap gesust worden. Door die snelle spitsen, die twee man die daarvoor inlopen. Armero en Floro Flores. Balbezit voor Paulsen naar Elm. Elm nu in de middencirkel. Probeert in de diepte El te zoeken. En vindt El Tidor. tussen drie man kan er niet langskomen. De grote Amerikaan. En dan is het balbezit voor de heren uit Italië. Ja, na een levendige eerste kwartier van deze wedstrijd. 0-0. AZ ietsje beter. En AZ lijkt ook ja, echt wel richting dat doel te gaan. En zal... Ik verwacht niet dat dit een 0-0 wedstrijd wordt. 0-0 staat het nog wel na precies 15 minuten spelen. Bij AZ Oudinezen. Op het scorebord van Nastalja staat inmiddels 2-0 voor Valencia. En we spelen net iets meer dan een kwartier. Oftewel PSV dat wel een aardige en agressieve aanvangsfase kende. Zelfs er een keer uitkwam via Strootman en Labiat aan de rechterkant. Maar die combinatie werd niet goed genoeg uitgevoerd. Heeft in korte tijd twee doelpunten moeten slikken. Twee doelpunten die naar mijn idee te voorkomen waren. Maar gewoon heel passief verdedigen. Ja, en twee keer eigenlijk een tegenstander uit het oog verliezen en helemaal niets doen. Voorzet linkerkant. Victor Ruiz bij de tweede paal makkelijk inkoppen. Hutchinson was degene die bij hem stond. En net Soldado die gewoon een goede beweging maakt op een paasverwerking. Van Barakan vanaf de rechterkant. En met die beweging eigenlijk iedereen afschudt. Zoals Twente dat ook uh, steeds weer lukte. In die wedstrijd tegen PSV afgelopen uh, zondag. Die dus met 6-2 verloren ging. Ja, dan kun je wel zeggen. Het resultaat is belangrijk vanavond. Voor de positie van uh, Fred Rutte. Nou ja, dat is misschien nog wel. Uh, daar is men uh, misschien nog wel wat milder over. Dan over de manier van spelen. Want er moest vanavond een tot de tanden gewapend PSV staan. Ja, en ik moet heel eerlijk zijn. Na een kwartier uh, is dat niet meer het geval. Na een kwartier is de conclusie eigenlijk simpel. Het begin was aardig, maar echt volhouden kan men het niet. En op beslissende momenten maakt men toch weer slippertjes daar op die laatste lijn van PSV. Wie neemt nu het elftal bij de hand? Timothy de Rijk met een paas richting Mertens. Die is er hoog, maar aan de linkerkant wel binnengehouden. Doorgekopt op Toyvonen. PSV houdt balbezit, ook als Valencia er even tussen zit. Korte combinatie. Toivonen Hutchinson, Hutchinson Toyvonen in midden gevonden. Kevin Strootman. Kevin Strootman kan schieten van de meter of 18, maar schiet de bal uiteindelijk hoog over de goal van Valencia. Maar Eindelijk laat PSV zich eens zien op de helft van de tegenstander. En daar was toch wel een beetje het wachten op. PSV moet zich uh, niet uh, uh, van stag uh, laten doen raken. Maar gewoon proberen het eigen spel te spelen. Ondanks dus die 2-0 achterstand na 17 minuten. 0-0 in Alkmaar bij AZ Oudinees. bezit voor, zoals eigenlijk de hele tijd, voor AZ. Maar de passing van Holman in dit geval is niet goed en kan opgepikt worden door Armero. En, uh, uh, nee, het was niet Armero natuurlijk. Het was Benatia, een Marokkaan. En dan gaat de bal terug naar keeper Samir Handanovic. Die uh, veel drukte voor zijn doel heeft de hele tijd. En nu ook de bal uittrapt. Maar al die uh, ballen... die omhoog gaan. Die zijn voor AZ-spelers. In dit geval voor Paulsen. Maar die komt de bal over de zijlijn. En dus mag er gegooid gaan worden door Ferronetti, de rechtsback van Udinese. Gooit de bal richting Samoa. Kan de bal onder controle krijgen. Speelt hem terug naar Ferronetti. Op eigen helft. Dan gaat de bal naar voren. Maar eigenlijk in, in de blind. En dus kan viergever er weer tussen zitten. Krijgt hem terug van Paulsen. En dan gaat 4 viergever naar Moijezand. Dan wordt het spel verlegd naar de rechterkant. HZ doet dat goed. Probeert de bal goed rond te laten gaan. Met de grote architect op het middenveld, Elm en Maher. Maher nu in balbezit. En Maher verplaatst het spel dan helemaal naar de rechterkant. Naar Marcellus. Goeie paas in de voeten naar Berens. Berens probeert te kaatsen met Maarten Martens. Dat lukt niet. En dan Marcellus met de bal naar voren. Die valt er een beetje tussen. Maar de keeper is op tijd uit zijn doel. Om de bal te vangen en mee te geven aan wie? Aan helemaal niemand. Want hij staat nog steeds met die bal in zijn handen bij 0-0 stand. Onder toeziend oog van 12.500 toeschouwers. AZ Houdinese 0-0 bal gezien van Mertens in de handen van de keeper Diego Alves bij Valencia PSV. Waar het 2-0 is voor Valencia na 18 minuten. Maar het geeft in elk geval aan dat PSV probeert te voetballen. Net als via Mertens. Aardige actie. Maar daar is Valencia alweer met Piatti, de linker middenvelder. Even uitgeweken naar de rechterkant. Legt de bal op de penalty stip. En uiteindelijk wordt hij dan hoog overgeschoten door Jonas die bijgeschoven kwam. En uiteindelijk dus de bal over de goal van Isaac schiet Een snelle 2-0 achterstand dus voor PSV. Ook een beetje het gelijk van Ronald Koeman. Die de ruimte heeft gekregen in de Spaanse kranten. Blijkbaar iemand naar Rotterdam gereisd en gevraagd. Jo, Koeman, wat denk jij van de kansen van Valencia tegen PSV? ja Valencia favoriet. En PSV is eigenlijk een maatje te klein voor Valencia. En dit is het gelijk van Koeman. Want Koeman zei daarbij, je kunt wel een tactisch plan bedenken. Maar je moet ook de spelers hebben die dat heel gedisciplineerd kunnen uitvoeren. En juist dat ontbreekt bij PSV in de beginfase van deze wedstrijd. Die verdedigende discipline die laat, uh, ja, die heeft de PSV niet. En daardoor laat het dus de tegenstander makkelijk aan de bal komen in beslissende posities en staat het dus op een uh, 2-0 achterstand. Nou, wat de prijs is aan PSV is dat het zich in elk geval twee keer heeft gemeld voor uh, Diego Alves. Maar uh, ja, voorlopig is de spanning hier dus wel even weg. Valencia speelt er wat rond, heeft de bal in uh, de laatste linie. 2-0, nogmaals dus na bijna 20 minuten in Valencia. AZ is bijna op 1-0 gekomen. Maar bijna is het niet helemaal goed schot van Holmen. En Berens kon er net niet bij. Maar nu wordt er gecounterd door de Italianen. Vanaf de linkerkant is het uitkijken, geblazen. Maar goed meeverdedigd door Paulsen. Uitstekend meeverdedigd door Paulsen. En kan er meteen ongeschakeld worden door AZ. Altidore meteen spelend. Keurig gespeeld. En Holmen moet kijken. Kan de bal oppikken. En kan hij doorlopen? Nee, nog niet. Maar Altidore vraagt. Maar Holmen houdt hem nog bij zich. Holmen nog altijd op de rand van het Bal naar buiten naar Berens. Berens uh, met uh, Tegenover zich speelt er wel terug op Maher. Maher met uh, rechts mooi balletje met buitenkant voet. En dan in pure narigheid wordt die bal over de eigen achterlijn gespeeld door Veronetti. De keeper zegt van joh waarom doe je dat er staat niemand bij je in de buurt. Maar goed we geven gewoon weer een hoekschop weg. De derde op rij voor AZ. En dan uh, is daar altijd uh, Rasmus Elm die dat uh, gaat doen. Dat uh, klusje klaren want het kan hier zo mooi de dus zweet. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Ik zie Paulsen voorin staan. Ik zie Moorzander, die kunnen goed koppen. Daar komt die bal, richt die tweede paal. Wie staat daar? Niemand van AZ. Ja, Holmes stond er, maar de bal wordt weggekopt. Over de zijlijn aan de andere kant van het veld. En dus mag AZ gooien. Doet dat snel, want voelt dat er in deze beginfase wat aan zit te komen. Ja, er zijn nu twee ballen in het veld. Dus moet er eventjes gewacht worden met de inworp. Door Berends. Hij had hem al genomen. Maar zag uh, snel dat dat uh, nutteloos was. Want de scheidsrechter uh, beval, beval hem om weer die inworp te nemen. Gaat nu gebeuren op Door. In het strafschopgebied. Met uh, in zijn rug uh, Domizzi. En dan een goede bal naar Marcellus. Marcellus met de voorzitter bij de tweede paal. En wordt weer tot hoekschop gekopt door Ferronetti. Nu moest hij dat wel. Omdat Holman in zijn rug uh, sprong. En AZ is echt op zoek naar dat uh, doelpunt. Uh, zoals het zo lelijk heet met een cliché. Het hangt in de lucht. Maar dat is in dit geval echt uh, het geval bij AZ. Als Elm weer vanaf de linkerkant die hoekschop gaat nemen. Elm de zweet. Twee harmen om omhoog. Zo gaan we hem nemen. Kort op Berens. Krijgt hem terug. Bal voor het doel. Weggekort door Asamoa. En dan bal over de zijlijn. Mag AZ weer gaan gooien. Het is uh, spannend zo in die beginfase. 21,5 minuut uh, gespeeld. Omdat je dat gewoon voelt. Er zit iets aan te komen voor AZ. Nu dan misschien met een lange inworp van Elm. Doet dat uh, richting de eerste paal. Wordt uh, moeizaam weggekopt. Weer opgevangen door Elm. Aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van het punt van het strafschopgebied. Uh, speelt een breed op Maher. Maher wordt even opgejaagd. Oeh, en dat geeft dan een slechte bal richting Marcellus. Maar Marcellus kan de bal binnenhouden. Speelt hem terug op Mooijzander. Mooijzander uh, weer helemaal terug naar de keeper. En zo ben je door een slechte paas helemaal uit de buurt van het doel van de tegenstander en heeft Esteban, de keeper van AZ, de bal onder controle. Speelt hem naar voren richting Altidor. Die krijgt een duw in de rug, maar AZ blijft in balbezit. Goede paas van Maher op Berens. Berens naar Altidor. Altidor naar Maarten Martens. Martens kijkt. Aan de linkerkant is er ruimte bij Paulsen. Is die bal te hard? Nee, want Paulsen kan een keurig onderscheppen. De locomotief aan de linkerkant en een hele snelle. Die is blij dat hij 130 mag, maar de bal voor het doel wordt weggekopt. Opgevangen door Holman. Holman probeert hem opzij te leggen, maar daar is goed mee verdedigend werk van Armero. Die dus daar als spits zijnde heel veel verdedigend werk moet verrichten. Ook het uitverdedigen lukt. Weer niet. Weer balbezit voor AZ. Het is wachten op de 1-0. Maar hoe lang moeten we daarop wachten? 22,5 minuut gespeeld. 0-0. De Valencia zijn de goals sneller gevallen. Het is inmiddels al 2-0 voor Valencia. We spelen 23 minuten. En Spanjaard Spanjaarden eventjes met 10 man. Blessure van Ricardo Costa terwijl Valencia weer het balbezit heeft. Maar nu probeert de tijd te doden. Totdat er een vervanger klaar is. Want Costa is gebaseerd geraakt en heeft inmiddels ook het veld verlaten. Je zag het gebeuren. Hij werd weggestuurd door Baragan aan de rechterkant. De centrale verdediger nota Heel veel vrijheid. Het schoot in, in zijn, in zijn achterbeen. Zo'n typische hemstringblessure. Ja, hij wilde eigenlijk naar de grond. Maar zag de vrijheid die hij had. En leverde uiteindelijk toch nog vanaf die rechterkant de paas op. Die voor wat dreiging en gevaar en opval voor paniek zorgde in de defensie van de PSV. Het leverde geen goal op. Nu PSV met Labiat aan de rechterkant. Achterlijn Nee, haalt hij niet. Komt terecht in de reclameboorden samen met Mathieu. En de bal is als laatste geraakt door die aanvaller van PSV. Nou, de vervanger komt eraan voor Costa. Dat is Adil Rami. Die gaat centraal achterin spelen. Maar dat meekomen van die Ricardo Costa geeft eigenlijk aan dat het probleem waar PSV afgelopen weekend toch mee worstelde... dat dat nog altijd niet is opgelost. Want deze Costa geeft namelijk de bal aan Bardakan. Is vervolgens, zoals dat zo mooi heet, de lopende man. En wordt helemaal door niemand van PSV opgepikt. En daardoor ontstaat er steeds ruimte aan de rechterkant. Nu is Bardakan weer weg. Die uh, rechtervleugelverdediger weer een voorzet. Nou, bij de eerste paal weggewerkt door de Rijk direct... Als hij zich daar meldt aan die voorkant, is daar paniek achterin bij PSV. Nu moet de derde corner worden weggegeven in een wedstrijd... waarin Valencia eigenlijk helemaal geen moeite heeft met PSV. Het is 2-0 dus na 25 minuten. Er komt een corner aan vanaf de rechterkant van het veld... die Daniel Parejo gaat nemen. Speelt niet zo heel vaak, deze speler die gekomen is van Real Madrid. Maar nu mag hij dus in deze wedstrijd wel spelen. Oh, er komt de bal bij de tweede paal en Jonas... Mag hem zomaar binnenschieten. Maar tikt hem uit. Ja, hij staat iets voor de bal. Met tikt hem met, het, met de hak over de goal van PSV. Dit had eigenlijk de 3-0 moeten zijn. Hij schiet aan alles en iedereen voorbij. Die corner van Parejo wordt nog wel bij de eerste paal aangeraakt. En dan staat hij helemaal vrij bij de tweede paal. En dan schiet hij hem uiteindelijk over de goal van PSV heen. Deze Jonas, de schaduwspits zeg maar, van Valencia. Het blijft dus 2-0. Balbezit voor AZ, zoals de hele tijd. En een leuke wedstrijd om naar te kijken ik zal het nog spannend houden. niet zeggen hoeveel het staat, maar er is nog niet gescoord. bal over de zijlijn, halverwege de helft van Udinese, en uh, dan mag er ingegooid gaan worden door Danilo, een uh, Braziliaan, maar die laat het over aan uh, uh, Veronetti, de rechtsback. gooit de bal naar voren, op het hoofd van Floro Flores. maar weinig uh... Mensen van Odinezen uh, voorin. Ja, dit is een bal halverwege de helft van AZ. Uit de draai geschoten door Armero. Die hem uh, niet eens voor de helft draait, maar voor een kwart bal over de achterlijn. En dus uh, mag Esteban de doeltrap gaan nemen. Terwijl. Ja... Dan staat zo'n vijfde man naast het doel. En dan kijkt hij, mag ik die bal wel pakken? Want die bal ligt een, een centimeter of tien in het veld. En uh, de tweede bal ligt wel klaar om in het spel te komen. Nou, hij doet dat dan wel. Die uh, zesde of zevende of achtste man. En dan kan het spel verder gaan met balbezit voor AZ via Inwor van Marcellus. Doet dat snel naar Moisander Moisander halverwege de eigen helft speelt de bal op Elm. Elm terug naar Moisander. Moisander viergever. Ja, AZ speelt een, een lekker spelletje hoor. Dat doen ze al het hele seizoen. Veel mensen dachten van nou dat zal wel in elkaar storten de tweede helft van het seizoen. Maar nee, gewoon trotse koploper Rasmus Elm naar Maarten Martens. Martens naar Holmen, Holmen Elm. Elm viergever op de helft van Oudinezen. Want daar bevindt het spel zich constant in de voeten van uh, Altidor Die de bal terugspeelt op viergever. Viergever goede bal op Maarten Martens. Martens moet hem even breed geven. Doet dat ook op uh, Holmen. Holmen weer terug naar uh, viergever. Men probeert gaten te vinden in de stugge verdediging van uh, Oudinese, uh, want ze dan wel 3-5-2, maar in uh, balbezit AZ... ...dan gaan die uh, middenvelders, met name de verdedigende middenvelders uit, uiteraard... Uh, ...meteen terug in de verdediging. Paalsen aan de linkerkant probeert te langs gaan. Zo, die doodaf tegenstander, brengt de bal voor het doel. Maar dan uh, is er weer een andere tegenstander die de bal over uh, de zijlijn speelt... ...en uh, kan er wel gegooid gaan worden door AZ. Er is Holman al aan het sprinten, maar ligt er weer een tweede bal in het veld. Uh, dat is lastig, want dan kun je niet lekker uh, meteen doorspelen. Nu wel, want Holman kan gaan gooien. Doet dat. Naar Elm. Krijgt hem terug Holmen. Probeert hem via de tegenstander te spelen. Dat lukt niet, omdat Veronetti uh, goed oplet. Maar die uh, speelt uh, de bal dan uh, weer terug. En men komt er gewoon niet uit, Oudinezen. Nu dan uh, misschien, nee hoor, daar zit Maher weer tussen. En hij heeft altijd door de bal weer opgepikt. Nog altijd op de helft van Oudinezen. Uh, Marcellus, die denkt, uh, laten we eventjes rustig weer de aanval van achteruit opbouwen. Doet dat via Moisander. Moisander viergever. Viergever over de middellijn. Aan de linkerkant van het veld voor AZ in de aanval naar Paulsen. Paulsen. Speelt de bal in de voeten van Holmen. Meteen doorgespeeld op Maher. Die had hem ook meteen door moeten spelen. Maar nam hem eerst aan. Raakte hem kwijt. En dan is het uitkijker geblazen Omdat Pasquale de bal heeft. En Pinzi de bal naar voren speelt. Richting Flora Flores. Ja, AZ moet zich niet in de luren laten leggen. Dat gebeurt ook niet omdat Marcellus goed oplet. Maar als ze counteren en dat gebeurt heel zelden. Dan is Oudinezen gevaarlijk. Nu kan AZ weer de aanval opzetten. Via de rechterkant, via Marcelle speelt de bal weer naar de linkerkant. Naar viergever, viergever naar Holmen. AZ probeert het tempo op te voeren. En speelt dus ook in een hoog tempo zoals dat ook afgelopen weekend tegen Herakles in dat eerste half uur gebeurde. Balbreed, even uitkijken, geblazen voor Moizander, speelt de bal terug naar Viergever. En zo wordt er aardig rondgespeeld. Even kijken wat door doet met zijn tegenstander in zijn rug. Nee, hij speelt hem weer terug op Holmen. En zo blijft AZ in balbezit, maar staat het nog altijd 0-0. 2-0 is het voor Valencia tegen PSV. We gaan richting een half uur spelen. De PSV heeft helemaal niets te vertellen achterin en voorin en eigenlijk op het hele veld niet tegen dit Valencia dat veel en veel sterker is. En men moet elkaar eens wat gaan vertellen. Men moet eens gaan communiceren met elkaar. Want het ziet er af en toe hopeloos uit, datgene wat PSV doet. Het meest recente voorbeeld is een uh, steekbal die gegeven werd op Piatti in het gebied van PSV. Nou, ja, die wil hem dan breed leggen. Aan de rechterkant staat hij. En die tikt hem in de voeten van de Rijk. Die wordt vervolgens weer door Marcelo in de weg gelopen. Ja, en zo. zo dat, dat is bijna kepers achterin. Alleen nu uh, profiteert Valencia er dan niet van. Na twee schoonheidsfoutjes achterin Daar stond het eigenlijk na een kwartier al 2-0. En was de wedstrijd voor PSV hier. Hopeloos verloren. Bal nu over de zijlijn via Willems. Er mag ingegooid worden door Valencia aan de rechterkant. Is inmiddels gebeurd. Bal bezeerd voor Pablo Hernandez. Nou, die wordt dan afgetroefd door Willems. En dan kan PSV via Hutchinson iets gaan bedenken. Hutchinson door de benen van de tegenstander Toyvonen. Die zoekt wel de ruimte op en die ligt even aan de rechterkant. Manolev heeft daar ruimte om op te stomen. De locomotief van PSV daar aan de rechterkant samen met Labiat. Krijgt hem dan terug. Manolev geeft een voorzet. Eerste paal. Daar is En Die bal gaat er net naast. Dit is de Eerste grote kans voor PSV. En daar hebben we dan toch heel even op moeten wachten. Bijna een half uur. Maar dit is de ruimte toch die PSV krijgt. Labiat en Manolev gezien door Toyfone dat daar de ruimte ligt. En Matas als een echte spits naar de eerste paal. Maar uiteindelijk dus net naast de goal van Valencia. Eerste kans voor PSV. Laten we het dus positief pakken. Maar ze staan wel met 2-0 achter. Ja, nog weinig uh, echte kansen voor AZ. Net een schot van uh, Martens, maar dat stuitte weer op een van de vele verdedigers uh, op het moment dat AZ in de aanval is. En nu heeft de keeper van Udinese, Handanovic, de bal aan de voeten. Wacht heel lang, want hij heeft ook al gezien dat het al heel erg druk is dat eerste half uur voor zijn neus. 0-0 de stand. Dat mag duidelijk zijn. En weer legt hij de bal neer. Heeft hem heel lang bij zich. En niemand van AZ meldt zich. Nu komt Altidore maar eens wat stappen naar voren doen. En nu pas schiet Handan de bal naar voren. Doet dat op het hoofd van Floro Flores. Maar dan is het meteen weer AZ dat overneemt via Maher. Maher bal de diepte in richting Altidoor. Maar wordt goed verdedigd door Danilo. Afvallende bal komt dan wel terecht. Nog altijd op de eigen helft van Udinese. En kunnen ze nu eindelijk een keer vanaf komen? Nee? Ja, toch. Het is uh, aardig balletje van Flora-Floris. Maar uitstekende ingreep van viergever. Nu omschakelen, Nu snelheid, want er zijn wat mensen weg van Oudinezen. Bal naar buiten. Naar uh, Berens. Be uh, naar uh, Martens. Die geeft de bal voor. Maar dan is het Danilo die. De, de bal uh, kopt en kan uh, uitverdedigen. Maar weer niet voor lang, want daar zit Maarten Mart, uh, uh, Paalsen uh, heel goed tussen. En Paalsen uh, geeft dan geen goede bal. Dan uh, zit uh, uh, ben, uh, Benatia er uh, uh, weer bij. Maar Udinese komt niet van dat doel af, niet van de eigen helft. Nu dan misschien met Armero. Speelt de bal omhoog. Weer zit daar een AZ er tussen, maar niet voor lang. Als Asamoa de bal helemaal terug speelt naar zijn keeper. Zo'n beetje vanuit de middencirkel. En nu wordt hij wel opgejaagd, Handanovic, door El Tidor. En moet de bal snel spelen. Doet dat op het hoofd van Maher. Maar Altidor, die stond nog op uh, buitenspelpositie. Maar nu kan het dan wel. Als uh, Marcellus de bal voorgeeft gaat richting Holmen. Holmen in het Maar dan met een uh, noodingreep uh, is de bal weer weggetrapt uit de verdediging. Het is het aanvallende AZ tegen het verdedigende Odinese. Maar het heeft nog niet tot succes geleid. Want na 32,5 minuten spelen staat het bij AZ Oudinese nog altijd 0-0. 0 voor Valencia met balbezit voor PSV. Willems Mertens op de helft van Valencia. Nu richting het strafsoepgebied. Willems, als hij een tegenstander kan afschudden. Ja, hij schudt er zelfs twee af. Komt terecht aan die linkerhoek. Paast de bal dan terug naar Hutchinson. Biedt zich goed aan de Canadees. Legt de bal terug op uh, Toyfoon in de as van het veld. Dan naar de rechterkant. Manolev, rechterpunt, strafsoepgebied. Ja, die geeft een voorzet richting niemand. Daarmee is het verhaal Manolev en deze aanval van PSV weer ten einde. Het was wel grappig trouwens. Manolev. Daar werd gisteren nog naar gevraagd of er een speler zou kunnen zijn voor Valencia. Dat gaat natuurlijk over Van der Wiel en eventueel dat afketsen van de transfer. Misschien komt Manolev dan wel in beeld. maar vroeger ook elk geval aan Rutte. Zou hij het aan kunnen? Nou, na nou lang twijfelde, twijfelde zei Rutte, nou ik denk het wel. Maar het duurde net even iets lang, dat, dat antwoord. Balbezit weer voor Valencia op het middenveld. Waar de PSV'ers weer achter de wit- en daar moeten lopen. Nu Mathieu, weggestuurd, Rans op gebied. Voorzet, Manolev verdedigt. Doet hij dat met de hand? Ja, dat doet hij met de hand. Krijgt hij daar geel voor? Nee, daar krijgt hij geen geel voor. Maar de bal gaat wel over de achterlijn. En dus een corner voor Valencia vanaf de linkerkant. Dat is al de vierde corner in deze wedstrijd. En daar, ja, daar, daar, daar sluipt men nu naartoe. Daar strompelt men naartoe. Men neemt lekker de tijd hier aan de Spaanse zijde voor het nemen van die corner. Parejo gaat dat doen. Een van de controleurs op het, op het middenveld. kind dus van Real speelde ook nog bij Getafe. Heeft de bal inmiddels gespeeld naar de Fransman Mathieu. Krijgt de gewoon weer terug aan die linkerkant. Gaat nu een voorzet geven. Stras op gebied in. De kluts tussen Marcelo en Jonas. Uiteindelijk Jonas die de bal als laatste raakt. Vierde Braziliaan dus over de achterlijn. En Isaacson, de ongelukkige zweet, gaat een doeltrap nemen. Nog heel even. Want PSV gaat wisselen en gaat Pieters brengen voor... Willems, dat is misschien wel een hele logische keuze van Fred Rutte. Hij doet het na iets meer dan een half uur. Had hij misschien beter vanaf de aftrap kunnen doen. 2-0 voor Valencia. Hoekschop AZ, bal voor het doel. Weer twee vuisten van die keeper Handanovic. Want het is echt alleen maar AZ dat de klok slaat. Uh, nu bijvoorbeeld Floro Flores, de spits. Halverwege de eigen helft heeft hij de bal opgepikt. Speelt hem uh, naar Patienza, Patienza bal naar de buitenkant. Waar Pasquale de bal heeft. Pasquale, slechte paas. En kan er weer overgenomen worden door AZ. Dit is een overtreding. En dat uh, is geen gele kaart of wel. Hij komt in ieder geval in het geel aangelopen de scheidsrechter Maar doet wat hij moet doen. Gewoon een vermaning geven. Want het is er helemaal de wedstrijd niet naar om nu al een gele kaart te geven. Het is uh, wel een vrije trap voor uh, AZ. Die is al genomen. Heeft Elm natuurlijk de bal. Slechte bal hey, van Elm. Dat zie je niet vaak. maar. Meteen is daar Moizander die de boel weer opvangt. En dan via Maher kan de volgende aanval van AZ weer plaatsvinden. Maar op het moment dat AZ in de aanval gaat staan er 7, 8 man achter de bal voor Ordine. Ze Gaan meteen met z'n allen in de verdediging. Worden daar ook toe gedwongen door AZ als door de bal probeert door te spelen. Lukt dat? Ja. Maarten Martens naar Berens. Berens, Alti vraagt. Berens trekt naar binnen. Geeft hem aan Maarten Martens. Martens naar buiten, naar Marcellus. Nu moet er eigenlijk een, een, een voorzet komen die aankomt. Nee hoor, weer die lange verdediging die hem wegkoppen, opgevangen door Holmen. Holmen naar Maarten Martens, maar Martens wordt van de bal afgelopen. En dan is het weer uitkijken als Domizzi de bal speelt op Armero. Armero, opgevangen, goed opgevangen. En dan viergever die hetzelfde doet, uitstekend verdedigd. wilde ik zeggen, waren het niet dat de heer Fernandes een duwfoutje heeft gezien. En een vrije trap geeft aan Odinese. Die vrije trap is redelijk snel genomen, maar de scheidsrechter was nog niet klaar met zijn uitleg. En dus gaat de bal weer helemaal terug naar de rechterkant. Waar uh, uh, Paulo. Armero uh, een tikkie geeft tegen de billen van uh, Giampiero Pinzi die de vrije trap gaat nemen. Want nu staan er wel veel mensen uh, voor de bal bij Odinese. Uh, de vrije trap. Terwijl Pinzi wijst van uh, jongens gaan ze ook richting de vleugels. Dan kan ik hem eventueel daar ook kwijt. Uh, Pinzi toch uh, denk ik zoeken in het strafschopgebied. Want uh, hij heeft lang gekeken en gezocht. Kijken wat hij vindt. Nou, hij speelt hem kort op uh, Armero. Die schiet van ver. Oeh, Esther Ban, jongen. Hij laat hem. Ja, dit is een rare bal. Een schot van heel ver, meter of 30. Gaat recht op Esteban af. Hij, hij fladdert niet echt die bal. Maar oh, hij wordt onderweg aangeraakt door Elm. En daardoor heeft Esteban wat moeite. Wil de bal weg uh, tikken. En tikt hem recht omhoog. En dan uh, valt de bal net achter de lat. Op het dak van het doel. En levert het een hoekschop op voor Oudinezen. Pinci gaat die bal weer nemen. Neemt alle vrije trappen en corners. daar komt die bal vanaf de rechterkant uit. Kijk geblazen. Dat is de eerste kans. En het is een redding van Esteban. De eerste echte hele grote kans in de wedstrijd. Is notabene voor Oudinezen. Hoe is het toch mogelijk? Maar de bal gaat er niet in. En dat is maar goed ook. Ligt wel iemand uh, geblesseerd. Is dat uh, Flore Flores. In ieder geval gaat de bal over de zijlijn. En kan er een uh, blessurebehandeling gaan komen. Bij iemand die heel erg veel het is een Italiaan en zijn naam is Benatia, een Marokkaan. Dus ligt het spel stil na 37,5 minuten spelen bij 0-0. 2-0 is het voor Valencia in die wedstrijd tegen PSV. Onderweg zijn we inmiddels 38 minuten. Met dus toch die opvallende wissel na iets meer dan een half uur. Erik Pieters in het veld voor Jetro Willems. Ja, geeft zijn jongen van 17 dan ook niet het vertrouwen in deze wedstrijd? Of laat hem in elk tot aan de rust staan... Dit is een beetje een uh, publieke vernedering. Dat is weer uh, overuren voor uh, de mensen die uh, mentaal aan de bak moeten. Oh, Isaacson. Iedereen staat te slapen. Die bal vanaf de rechterkant van uh, Baragam is heel lang onderweg en iedereen staat daar een beetje apathisch toe te kijken. En Pablo Piatti, de linker middenvelder, komt gras het gebied in en komt gewoon op goal. En met alle geluk van de wereld en de paal heeft Isaacson die bal uiteindelijk te pakken. Maar wat staan ze daar nou toch te doen achterin bij PSV? Iedereen die maar een beetje beweegt bij Valencia is direct weg van zijn directe tegenstander. Het is chaos, het is wanorde. En als je het dan hebt over, ja, we kijken toch vooral naar de manier waarop er gespeeld wordt. Nou, dan kun je een rapportje uitbrengen al na 45 minuten. En dan haalt PSV echt een dikke onvoldoende. Niet alleen het resultaat, maar ook de manier waarop gevoetbald wordt. Wat snakt het toch naar solide verdedigers. Verdedigers die kunnen opbouwen, maar ook kunnen verdedigen. En middenvelders die hun man niet uit de rug laten lopen. Nu speel je wat gecontroleerder met Hutchinson en met Strootman. Maar nog altijd duikt de een naar de andere middenvelder achter de laatste linie op. Zonder dat er een strobreedte in de weg wordt gelegd. En nu dus in die achterste linie in elk geval Erik Pieters geposteerd. In plaats van die jonge Jetro Willems Pieters. Die uh, nog geen uh, basisplaats verdiende, vond, uh, vond Rutte. Maar hij mag er dus wel <coughs> nu na een half uur inkomen. Aan de linkerkant bij PSV. Manolev en uh, uh, Marcelo spelen rond. Uiteindelijk Labiat gevonden. Nog op uh, eigen helft. Gaat uh, aan de wandel met de bal. Misschien is overspelen beter. Ramin neemt over. Stuurt Piatti weg aan de linkerkant. Strafstorp gebied. Legt de bal bij de tweede paal. Daar is wel iemand. Daar is namelijk Soldado. Maar nu gaat de bal over de achterlijn. In de buurt is daar Erik Pieters. Nou, die houdt dan in elk geval de bewaking van een tegenstander. Uh, die, die handhaaft hij die in tegenstelling tot heel veel collega's. Dit is een uh, hele slechte buurt van uh, PSV. En daarom staat het ook terecht met uh, 2-0 achter. Als we richting de rust gaan in uh, Valencia. Een schreeuwtje van Altidor voor een penalty. Wordt niet gehonoreerd en terecht door de scheidsrechter. 40 minuten gespeeld. 0-0 bij AZ Odinese. Grootste kans. De kommel van Danilo. Uh, uh, recht op uh, Esteban af Dat... Uh, het was echt heel gevaarlijk en de blessure zag er slecht uit voor Benatia. Maar hij kan verder spelen, lopen wel wat mensen warm. Onder andere bij AZ ook omdat 4-gever even licht geraakt was. Maar ook hij kan weer gewoon dartel als hij is in, de centra, in het centrum van de verdediging zijn plekje weer innemen. De inworp is voor Udinese. Wordt door Elm onderschept. Maar wel weer over de zijlijn gekocht. Nu halverwege de helft van AZ. Ze komen er niet vaak daar in die buurt van het doel van Esteban. Maar het was twee keer knap gevaarlijk. Eén keer met een schot dat onderweg door Elm werd aangeraakt. En één keer een kopbal van Danilo. 41ste minuut van de wedstrijd. Inworp genomen. Dan is het Floro Flores die makkelijk gaat liggen. En dan via de borst van Elm komt de bal bij Esteban terecht. En Esteban Geeft hem meteen mee aan Nick Viergever. Viergever goede voetballer. Leuk dat hij in dit basisteam van Verbeek zich zo snel heeft opgewerkt. Want het is een uitstekende voetballer. Bal via Moisander naar Marcellus. Marcellus bal de diepte in. Wat hoog richting Altidore. Die krijgt een duw in de rug. En raakt de bal dan ook kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Assamoa. Asamoa met Altidore. Die mee gaat verdedigen. En daarbij, daarbij laat zien dat het geen verdediger is. Want hij maakt een overtredingtje. Ook Maher maakte daar een klein overtredingtje. En dus is er gefloten door de scheidsrechter en hebben we een vrije trap. 42 minuten eh, hebben we bijna op de klok gestaan als de bal naar achter is gespeeld door Oudinezen. En de opbouw, eh, men dat probeert te doen via de centrale verdediging. Maar dan gaat de bal hoog naar voren. Dan heb je weinig kans. Dat blijkt ook wel, want gevers zitten ertussen. Maar niet voor lang, want eh, Assamoa heeft hem gekregen. Maar dan is er Elm. Bal in de lucht. 0-0 de stand. Een penalty voor Valencia na 42 minuten bij een 2-0 voorsprong voor de Spanjaarden. Jonas gaat op avontuur en dan wordt hij aangetikt van achter in elk geval... Volgens de scheidsrechter door Kevin Strootman. En ik denk dat de scheidsrechter, als ik op een heel klein tv-beeldje hier kijk, gelijk heeft. Hij tikt inderdaad de voet van Jonas aan. Het gebeurt binnen de 16 meter. En dus is het niet meer dan terecht dat Grave deze penalty geeft. De Duitse scheidsrechter. En dan kan het dus kort voor rust ook nog eens 3-0 worden. Er wordt de schade voor PSV in deze wedstrijd alleen maar groter en groter. Isaac staat op zijn lijn. ...om te kijken wie er tegenover hem komt te staan. Wie of oh wie bij Valencia gaat die penalty nemen. Het lijkt me Soldado die dat gaat doen. Natuurlijk de spits die voor het eerst scoorde weer sinds 22 januari. De eerste goal van deze wedstrijd voor zijn rekening nam. En nu ook zijn tweede erin heeft liggen. Want hij gaat met de bal naar de linkerkant. Daar waar Isaacson dacht, ik val eens naar rechts. En dan ligt de zweet dus helemaal verkeerd. En heeft PSV de derde tegentreffer te pakken. De tweede van Soldado, die al in de Champions League drie keer scoorde tegen Genk. Toen werd het 7-0. En sprak men schande van Genk. Moet men gaan vrezen voor een grote uitslag vanavond in Valencia. Een nog grotere dan de 3-0 die nu al op het bord staat. En we moeten nog gaan rusten. Dan moet AZ het maar doen. Maar uh, AZ is een beetje de drive naar voren kwijt. Nu dan misschien als uh, Martens de bal even had. Via Maher naar Elm. Elm probeert zich vrij te draaien. Maar er staan twee mannen in zijn buurt. Dus speelt hij terug naar Moisander. 43, 43,5 minuut gespeeld. Anderhalf minuut voor rust. Minuutjes minuutje zal erbij komen. Extra tijd vanwege gevalletje. Als Zander de bal weer naar Elm geeft. Elm bal breed naar Maher. Het tandem op het middenveld naar Holmen. Holmen terug naar Palsen. Palsen een meter over de middenlijn speelt de bal even in de breedte naar Maher. Maher moet zoeken en zoeken totdat hij in ons weegt. Want het staat helemaal vol en vast achterin bij Odinese En dan kan die nummer 17 Benatia eruit gaan. Omdat hij de bal heeft onderschept. De speelt de bal naar de rechterkant, naar Floro Flores. Oh, goede beweging. Probeert of heeft in ieder geval viergever afgeschud. en speelt de bal dan in het strafschopgebied. Krijgt hij hem terug? Nee. De bal gaat naar Armero, maar Armero vindt de tegenstander en dan kan AZ weer overnemen. In de laatste minuut voor rust. Bal naar voren, maar nee, het is eventjes... Uh... Niet meer op de helft van Odinese. Het is nu de andere kant. Uh, veel spel op, het, uh, op de helft van AZ. En dat vindt Gert-Jan van Beek helemaal niks. Die is, is, uh, is komen staan. Heeft zich aan de zijkant gemeld. Ver van de vierde man vandaan. En uh, heeft uh, gezien en ook aangegeven dat er toch weer gewoon naar voren moet worden gespeeld. In de voeten. Geen lange ballen naar voren. Want dat wordt allemaal weggekopt. Dit wordt in de voeten gespeeld van Altidore. Altidore probeert dan Maher te bereiken. En dan uh, een volkomen mishit de Danilo, de Braziliaanse centrale verdediger, die speelt de bal over zijn eigen achterlijn. Nou, vlak voor rust. Is er een mooi moment? Ja, er is een heel mooi moment. We zitten precies na 45 minuten spelen. De man met het bord geeft 1 minuut aan. En een hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Maarten Martens. Mooier dan dit zou niet kunnen. Lekker in die laatste minuten een doelpuntje maken. Dan komt de bal voor het doel. Wordt aangeraakt door wie het laatst? Nee, het is weer een hoekschop, want de bal gaat over de achterlijn. Domitzi zegt ik in mijn manier geraakt. Maar de hoekschop nog een keer. Martens in de herhaling. Daar komt de bal richting tweede paal. Daar staat onder andere Holmen. Maar Holmen komt niet uh, in eerste instantie aan de bal. Het is Berends er overigens die nu in balbezit is. Probeert er langs te gaan. Gaat er langs in het strafschopgebied. Nog een beweging. Gaat erin en dan is het een, uh, geen hoekschop. Want Berends heeft de bal het laatst geraakt. En de bal gaat langs het doel van Keeper Handanovic en die zegt nog even tegen uh, zijn medespeler Pinzi van joh, je moet wel opletten. Want hij ging wel heel erg makkelijk langs die uh, kleine berens. Dat mag je niet meer gebeuren. Handanovic gaat de bal nog een keer in het spel brengen. We hebben 0-0. We hebben de extra tijd. Die zit roken op die ene minuut. En dus zullen we gaan rusten met 0-0. Want ik zie dat scheidsrechter uh, Borbalan de, bal, de fluit al in de mond heeft genomen. En nu afluit. We gaan rusten bij AZ Ordinezen met 0-0. Het is 3-0 voor Valencia tegen PSV en kent u die Dries Mertens nog? Die altijd zo'n prachtige curvebal had. Als hij vanaf de linkerkant naar binnen kwam. En dan met het rechterbeen de bal om een keeper kon krullen. Nou, in die positie kwam de kleine Belg net. Maar hij schoot de bal rechtdoor richting cornervlag. Ook hij deelt dus volop in de malaise die PSV op dit moment teistert. Overigens nu wel een aanval via Labiat. Aan de rechterkant moet hij wel Mathieu afschudden. Gaat richting de achterlijn. Labiat voorzet Mathieu sliding. Er zit inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. Twee minuten extra eh, bedraagt die extra tijd. En er komt nog een corner aan voor PSV. Overigens uh, ontstond dat moment van Mertens. Na een stortigheidje van doelman Diego Alves. Die de bal naar Rami gooide. Die werd ledig in de problemen gebracht door Mertens. Maakte volgende overtreding op Toyvonen. Maar er werd voordeel gegeven. er komt de corner van uh, Labiad Komt terecht bij Hutchinson. Ja, die heeft zoveel moeite om die bal aan te nemen op de rand van het zarsopgebied. Dat Valencia er makkelijk uit kan komen. Dan uh, wordt er halverwege de helft van uh, Valencia aangenomen door Pablo Hernandez. Wil de bal door de lucht terughalen. Dat voorkomt Strootman met de hand. Geen kaart voor de PSV middenvelder. Wel een uh, vrije trap voor uh, Valencia. Dat dus nog maar eens even benadrukken met uh, drie spelers speelt die afgelopen weekend in de competitie actief mochten zijn. En uh, de rest is uh, allemaal uh, zeg maar van de tweede garnituur. Maar het is uh, 3-0 bij rust bij het duel tussen Valencia en PSV. Komen we direct op terug met de tweede helft van AZ en PSV. Nu weer schaatsen. Voor veel Nederlandse schaatsers is het dit weekend erop of eronder. De wereldbekerfinale in Berlijn staat namelijk ook in het teken... van de kwalificatie voor de WK-afstanden over 14 dagen in Veen. Ook sprinter Ronald Mulder moet zich nog kwalificeren. Hij kent een slecht seizoen. Mulder raakte zijn titel en Nederlands record kwijt op de 500 meter. Met tweelingbroer Michel gaat het veel beter. Die plaatst zich vorige week al voor de WK-afstanden... en is dus van die druk verlost. Een bijdrage van Sebastiaan Timmerman. Voor mij als journalist is het prettig dat Michel en Ronald Mulder geen teamgenoten meer zijn. Ze zijn wat makkelijker uit elkaar te houden, zo in de teamkleding. Zo klinkt Ronald trouwens. We zijn wel eeneiig, maar we zijn zeker niet identiek. En dit is het stemgeluid van Michel. Het is nog altijd zo, als ik moet kiezen tussen of hij het gaat halen, dat, uh, dat ticket straks voor het WK of, of zelfs een ploeggenoot, dan zou ik toch echt nog voor hem kiezen. En Michel is dus dit seizoen de betere van de twee. Vorige week stond hij in Heerenveen voor het eerst op het podium na een wereldbeker 500 meter. Ik had voor het weekend top 5 een keer, een keer gehaald en nu was, het, was mijn slechte uitslag top 5. Dus er is wel heel wat veranderd in één weekend tijd. Eigenlijk elke keer als het moest, dan ging het dit seizoen goed. Ik ben wel het week een sprint gemist door een hele slechte eerste dag op het 1K. Maar eigenlijk steeds als het om de World Cup plekken ging, dan zat ik er ineens weer bij. Alleen moet nu wel iets constanter worden nog als, je, als je echt het hele seizoen met de wereldtop mee wil. Michel, die u dus net hoorde, is tien minuten ouder dan broer Ronald. Ja, ik heb wel eens gezegd dat was de enige wedstrijd die hij mocht winnen. Maar ja, dat kan ik nou niet meer zeggen. Want het seizoen van Ronald verloopt een stuk minder goed. Onder meer door naweeën van een liesblessure. Nou, ik heb wel gemerkt dat ik uh, vorig seizoen natuurlijk geblesseerd geweest. En uh, ik, ja, ik heb best wel moeilijk gehad om weer, uh, weer, uh, weer terug te komen. En ja, goed, begin van het seizoen nog wel wat last gehad van mijn lies ook. En, uh, maar ja, fysiek, uh, fysiek ben ik wel heel, uh, heel erg gegroeid. En uh, dat is wel heel erg mooi. Alleen uh, ja, op schaatsen kwam het er nog niet helemaal uit. In december was gewoon niet goed genoeg. Toen plaatste Ronald Mulder zich niet voor de wereldbekers. En wie was daarvoor direct verantwoordelijk? Inderdaad, broer Michel. Ja, het is niet leuk als ik uh, tot op het keer sprint... als ik dan zijn uh, World Cup ticket uh, uh, ja, laat verliezen. Maar uh, ja, hij weet ook dat, dat, dat het andersom is geweest. En ik heb het ook jaren gehad dat ik uh, Ronald zag rijden op de World Cups... en dat ik thuis zat en dat hij naar Vancouver ging... en dat zat ik op de tribune te kijken. Dus uh, ja, hij, uh, hij uh, ik heb ook met dat beltje gehakt en dat moet hij nu doen. Michel is al zeker van de WK-afstanden op de 500 meter. Ronald zag dat in Heerenveen gebeuren. Ja, ja, ja heel erg knap moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, ik mocht hem ook weer rijden... dus dan ben je in eerste instantie met jezelf bezig... maar hij zat na mij... En, uh, ik had wel, uh, wel bewondering over, uh, over zijn race. Want ja, je moet hem maar even gaan staan. En 35 uh, is gewoon een hele goede tijd. Dus, uh, maar ja, goed, dat is mooi voor hem. Maar uh, ja, daar heb ik natuurlijk bij aan. Maar ik vind het leuk dat hij het gehaald heeft, zeker. Michel en Ronald Mulder zijn dit seizoen geen ploeggenoten meer. Volgens Michel was dat best wennen. Ja, toch wel. Ja, ik ben natuurlijk al uit huis gegaan. Dat is de grootste verandering. Het veranderen van ploeg was daarin... Uh... Ja, niet heel erg uh, anders, alleen ja, je, je deelde heel vaak dingen met elkaar die, dingen die tijdens de training gebeurden. En uh, je had altijd iemand om uh, nou, even tegenaan te zeuren op de terugweg of, uh, of, of tijdens de training zelfs. En, en dat misten miste we nu natuurlijk, maar dat is juist wel goed. Je bent uh, gewoon druk met je eigen ontwikkeling en, en toen hij naar controle ging was dat natuurlijk voor hem een hele mooie kans. En ik bleef bij Gera, bij APPM en dat was... Uh, ja, ook een uitdaging voor mij om zonder hem eens aan de slag te gaan. En uh, met dit gevolg, maar ja, ik zeg niet dat het daarvan komt, maar het, uh, het is wel een hele uitdaging geweest. Ik vind Misha wel aardig veranderd de laatste, de laatste tijd. Ik was altijd, uh, ja, misschien iets speelser nog. en echt, Ik wou echt alleen maar uh, voor, die, uh, voor die sport gaan en, uh, en, en altijd maar willen winnen. Misha was soms wat, uh, ja, wat gematigder erin, wilde ook altijd winnen, maar uitte dat misschien wat minder. Alleen ja, als je dan dit jaar ziet, dan, uh, ja, dan staat hij er gewoon ook op het moment als hij er moet staan. En uh, ja, dat is hem soms wel eens uh, uh, verteld, van, ja, je kan er niet staan als hij er moet staan. Nou, hij heeft het absoluut het tegendeel bewezen, ook afgelopen zomer al, met skiëren. En nu in de winter helemaal. En, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat heeft hij in die zin dan gelijk getrokken. Rest nog één ding dit seizoen. Dat rechtstreekse duel op de baan, Ronald versus Michel. Ja, ja en die gaat er ook niet komen, denk ik ik zou op het WK kunnen dat is volgens mij loting oké okay, ja dat klopt ja, de laatste keer uh, zou nog wel eens uh, een NK zijn kunnen geweest in 2006 en toen won toen was gelijk spel 37-87 weet ik nog Nou, ja, dat was eigenlijk dat was wel leuk want toen werden we 16 en 17 in dat NK maar we hadden wel uh, meteen wel publiciteit en dat, nou, dat is natuurlijk ook wel leuk als, uh, als je daar een beetje achter gevecht de gevechten aan, uh, aan strijden bent wij zijn aan het einde van het derde uur. Direct in het vierde uur krijgen we het vervolgende wedstrijden... die in Alkmaar en in Valencia worden gespeeld... voor het geval dat u het heeft gemist. Eerder op de avond won Twente van AZ. Eh, Twente van AZ. Twente van Schalke met 1-0. Een omstreden penalty, maar toch. En AZ staat halverwege tegen Oedinezen op 0-0. PSV heeft het verschrikkelijk moeilijk. Valencia leidt met 3-0 en het lijkt nog niet... Voorbij, want Valencia blijft maar aanvallen. Kortom, een moeilijke week voor de Eindhovenaar. Kijken of het direct in de tweede helft beter gaat. Tot zo in het laatst uur. Laat u meevoeren naar de wereld van tango's en tradities. Na buenos Aires naar de wereld van de Argentijnse schrijver Jorge Louis Borges. Seniors, Luister zondag naar de documentaire Heimwee naar het Heden. Heimwee is een rare ding. Soms je moet weg te gaan om dichterbij te zijn van de plaats die je hebt achtergelaten. In de voetsporen van Jorge Louis Borges. Zondagavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.